Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. In Ter Apel hebben asielzoekers vannacht weer buiten moeten slapen. Voor ruim 200 mensen was er geen opvangplek. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit al maanden overvol. Asielzoekers hebben al vaker op stoelen of dus buiten moeten slapen. Vannacht was een van de drukste nachten bij het aanmeldcentrum. Alleen half juli sliepen meer mensen buiten. In Amsterdam is vannacht een plofkraak geweest. Buurtbewoners zeggen tegen AT5 dat ze minstens drie keiharde knallen hoorden. Explosieknallen, eigenlijk. Ja, het was echt uh, eng. Maar ja, het gebeurt vaker in Amsterdam, dus we zijn niet anders gewend. eigenlijk. Of dieven er met een buit vandoor zijn gegaan, is niet bekend. Huizen in de buurt zijn voor de zekerheid ontruimd. Op het vliegveld van Canberra, de hoofdstad van Australië, heeft iemand om zich heen geschoten. De luchthaven ging daarna op slot. De politie heeft de schutter opgepakt en het wapen in beslag genomen. Waarom de man schoot weten we niet. Er zou niemand gewond zijn geraakt. En Erik ten Hag wil dit weekend waarschijnlijk het liefst zo snel mogelijk vergeten. Als coach van Manchester United gaat het nog niet echt lekker. De Engelse club verloor gisteren ook de tweede competitiewedstrijd. Na dik een half uur had Brentford al vier keer gescoord. Ten Hag baalt. When you start the game like this, I think in 35 minutes you concede uh, four goals, is not possible. And so the team has to take the responsibility. I uh, feel really sorry voor de fans. doen did everything to te us. We Volgende week moet je naar de tegen Liverpool. Die club staat op dit moment laatste in de Premier League. Het weer, het is voorlopig even de laatste tropische dag. Vanmiddag opnieuw temperaturen van 30 tot 34 graden. Vanavond plaatselijk kans op onweer. Maar reken er niet op. Morgen nog steeds warm. Alleen blijven we dan wel onder de 30 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de Hart van de ANWB. Nog steeds is het erg druk op weg naar Zandvoort. Op de N200 vanuit Haarlem, 2 kilometer file.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 Autobedrijf Zandvoort. Ook Roberts op zaterdag. Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Zon, Zon. Zee. Zee. Zandvoort is de zomerheer. Dit is de zomer van ZFM. Met, Met. nu ZFM Jazz. Yes.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 uh, en toch wist men uh, die remote recordings tot een uh, prachtig geheel te smeden. Met uh, hier in dit nummertje een glansrol voor tenoor Ivan Renta. Ja, vandaag krijgen we een uh, uitzending met uh, Latin Spirit. Boordevol, warme, uh, emotionele, meeslepende muziek. Zoals het volgende. MUZIEK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 Sway. When they begin the beginning to live it again is past all endeavor, except when that clutches my heart.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 Hier is my heart and here we are swearing to love forever, promising never, never, never to part. What moments divine, what rapture serene, until clouds came along to decide,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 ZANG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 and wish each other ZFM Jazz.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 Yeah.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 Twee like. um, en dat komt van het album My Astorian Queen. Een ode aan de wijk, Astoria Queens in New York. En zijn vrouw Maria, die hij al daar leerde kernen. Martin Wind dus. Um, en dat werd gevolgd door uh, ja, die fantastische Amerikaanse conga-speler-percussionist Ray Barretto. Uh, ja, die is te vinden op tal van pop, jazz en funk-platen...